Vakantie, vakantie, Even weg uit Nederland. Vakantie, genuuk vakantie. Kansie. Op het strand met de voeten in de zand. Vakantie, genuuk vakantie. Vakantie, vakantie. En ik zeg handen in de lucht, hoe die handen in de lucht. Wat een fijne vakantievlucht. En ik zeg handen in de lucht, hoe die handen in de lucht. Wat een fijne vakantievlucht, ja. vakantie, vakantie. Je hoort het overal. Vakantie, vakantie, hoor ik in de vertrekhal. Vakantie, vakantie, zonnen op het strand. Vakantie, vakantie. Even weg uit Nederland. Vakantie! Ik wil op vakantie. Zeggen we in 8-0-4 met bestemming vakantie kunnen worden op Gate D19. Vakantie, vakantie. En dat is de vakantiehit van 2010. Vakantie, vakantie van uh, niemand minder dan Roy Raymond. Vorige week toch hier bij Entertainment for You. En dit is alweer de twe het tweede deel van Entertainment for You. Dus zometeen, natuurlijk, in het tweede deel hebben wij. Uh, ja, het Beauty Beach Event. Hoe staat het daarmee? Hebben ze de vergunning nou echt binnen? Dat is altijd de vraag. Nee hoor. Maar uh, we gaan natuurlijk het laatste nieuws hebben. Dus we hebben een VIP party Waar en hoe en wat? Dat horen we zometeen, denk ja, ik ja. wel. Henry. We zijn in twee tweede uur alweer. Ja, de tijd gaat heel snel, Roy. En ik heb ik net gehoord dat het weer nog steeds ontzettend goed is buiten. Dus uh, we even een duik nemen. Ik ken altijd nu nog, hè? Ja, zeker. <laughs> dus uh, ik denk dat ik moet even een duik gaan nemen, Roy. Ah, lekker toch? Ja, zeker weten. Maar straks hebben we nog hartstikke leuke dingen natuurlijk te vertellen. Hè? Ja, genoeg. In ieder geval even nieuws over Dries Rolfink. En dat en meer hier bij Entertainment For You. En uh, we gaan How om, to uh... begin number one, hè? Ja. Voor, uh, na deze plaat uh, gaan wij uh, natuurlijk praten met Verrat en Laura over Beauty Beach Event. En um, we gaan eerst luisteren naar Gerard Jolink, want daar is ook soms nieuws over natuurlijk. Helaas wel. Uh, met uh, Ik Leef Mijn Droom. Ik kijk in de spiegel van mijn leven. Zou het verleden willen herbeleven. Ik voel dat de wereld naar me laat.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 Ik leef mijn We leven onze droom, hier ook bij CFM Zandvoort, Gerard Jolin. En uh, ja, rond de kerst had hij deze uitspraak. Er werd wat bij RTO Boulevard wat gezegd. Ja, pijp me heel voorzichtig, het komt op mijn kerstpaar. <laughs> Nou. En dat was zijn uitspraak toen rond de kerstkaartdagen. <laughs> uh, wat een uitspraak was dat. Hey, dat is Gerard, en... typisch Gerard. Ja, typisch Gerard, ja, typisch ja, Gerard. Ja, absoluut. En van Gerard gaan we naar de andere, dat is uh, Ferrat. Ferrat en natuurlijk Laura. Ja, Roy, een hele goede avond. Goedenavond. We zijn er Hi. weer. Het Beauty Beach Event. Uh, hoe gaat het ermee, hoe staat het ermee, zonder ja. sponsors te noemen. Heel goed. <laughs> ja. Ja, vertel! Oh, ik word hier geplet. We, we moeten het met één microfoon doen en Lau komt hier op mijn schoot zitten. Is een beetje zwaar <laughs> ja, of niet? Dat vindt hij maar wat fijn. <laughs> haalt hij dat? Ja, haalt hij uit. zegt al jaren van niet. Maar je gaat niet zo wel... goed met je dieet, hè? <laughs> <laughs> Echt weer zo. Nee, maar goed. Nee. BBI. Beauty Beach Event. Gaat het ja. heel goed. Ja, vertel. Uh, wat gaat goed? We kunnen uh, vermelden dat we een, een hele mooie zwarte jaguar op het strand gaan krijgen. En een hele mooie zwarte reentje nee, ja. erover. Ja, zo, zo, zo. Ja, wordt, wordt echt heel gaaf. Het ziet er echt heel chic uit. En ze worden verloot. Nee. Dat nee. <laughs> nee. nee. Maar waar Was... kun je dan looten kopen? <laughs> <laughs> en ze kosten 5 euro. <laughs> oei, oei. Verkocht denk ik allemaal. Ja. <laughs> Nee, dat was een heel, heel flauw grapje. Um, en uh, ja, wat ook heel erg leuk is om te vermelden... is dat wij een VIP, een Very Exclusive Afterparty, gaan houden. Zo zo. In de Fame. Die wordt omgetoverd tot een heuse club... Uh, we krijgen een witte loper, witte koren en palen buiten, witte doeken binnen. Uh, er komt de goddelijkste, goddelijkste, ja. goddelijkste cocktail shaker van Nederland. Komt cocktail shaker? Ah, ja, ja, ja, ja, zo, zo, <laughs> en, zo, zo. Ja, dit, en, dit is, en hij spuugt dus vuur tijdens <laughs> het shaken. Nou, hoe geweldig is dit? Dat is heerlijk. Ferrat uh, vindt dat natuurlijk ook fijn. Ja. ja, ik kan meteen in fame zitten natuurlijk, hè dat snap je vanaf vijf uur. <laughs> iedereen krijgt bij binnenkomst, trouwens niet iedereen, iedereen die uitgenodigd wordt tussen 10 en 12 worden er door verhad en mij op het beach event bandjes uitgedeeld. Zonder bandje kom je niet binnen, dus zorg dat je tussen 10 en 12 nog op het event bent. Maar dat is niet zo moeilijk met al die dj's natuurlijk. En bij binnenkomst krijgt iedereen een gratis fles Prosecco. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. oh daarom die flessen? <laughs> Ja. Nee, die zijn iets duurder hoor bij film. Ah, oké. Nou, klinkt allemaal goed. En er komt iemand met zo'n grote ketting, toch? Om? Een grote ketting? Ja. Oh, is het rond? Uh, nou, burgemeester is dus benaderd. En uh, ze zijn in, in overleg, want. Um... Ik heb aange... ja, Je moet eerst hè, de, de secretariaat uh, van de burgemeester spreken... en overtuigen ja. dat het een event is en heel geweldig, et cetera, et cetera. Dus dat is niet makkelijk. Maar uh, de lokale burgemeester is al toegezegd. Um, maar we gaan natuurlijk voor de burgemeester. Oké. Okay. <laughs> Want ja, dit, dit is natuurlijk wel... Uh, weet je, de het, het, het, het, het grootste donatie naar het Voedselbank in Haarlem... Ja, ik vind zelf persoonlijk... Het uh, met mij vele kan andere, maken ja, om niet te komen. Nee, precies. Dus <laughs> Hoeveel dus, nou, mensen verwachten jullie eigenlijk? Wij verwachten minimaal 500 man. Mm -hmm. En we kunnen 2000 man aan. Want, what, uh, dus dat wordt... Ja, het mooi weer wordt het zeker wel een mannetje of 1500. Ja. Ja. En, uh, ja. En we hebben hele goede dj's. Nogmaals, uh, Raimundo, Robert Feelgood, Jani, DNL, Niels 360. En kun je nog eens even uitleggen hoe, hoe kun je aan zo'n bandje komen? Uh, je moet op het event zijn. Nou, dat, ja, ja. even een correctie daarin. Ja. De, we, we hebben een capaciteit van ongeveer 100, 60, 150, 160 man. Wij uh, hebben VIP-bandjes. Uh, tussen 10 en 12 wordt die uitgedeeld. Want rond een uur of half twaalf stopt het event. En uh, vanaf 12 uur, half 12 uh, gaan de deuren ook in de, bij, de, bij VEM open. Uh, het is de bedoeling dat de eerste rang mensen, de sponsoren, uh, mensen die ja, ja. Uh, eraan meewerken... Alle modellen, aanhang, wij, uh, jullie natuurlijk. Dus, dus, uh, dus het is eigenlijk voor de mensen uh, die dus uh, de eerste rang bij betrokken zijn. Uh, om dan met z'n allen inderdaad echt even te gaan feesten. En te genieten van dit succesvolle event. Ja, geweldig. Geweldig, absoluut. Dus, uh, en als we nou het weer ook mee hebben, dan is het uh, fantastisch. Uh, we hangen overal in het dorp. Ja, ik uh, heb het er gezien. Ja, heel leuk. <laughs> iedereen, kan weet, er niet ver, omheen. iedereen weet wie Verrat en uh, Lauzer zijn. <laughs> ja, je kan er niet omheen. Maar het is heel erg leuk hoe mensen ook reageren op ons. 33 bedrijven doen er mee. Uh, we krijgen zoveel leuke reacties uh, van alle kanten. Ja, het is gewoon heel gaaf. Ik zal een belletje naar boven sturen en uh, zorg er dat het <laughs> mooi weer is. Ja, die dag. Als ja, dat, dat is heel zou belangrijk. kunnen. Hè? Nee, maar we gaan. Vanuit. Ik denk dat we als we met z'n allen ervan uitgaan en hopen, dan komt het gewoon ook echt goed. Ja, nou, zeker weten. Ik, ik, dat is met de meeste dingen zo. Ik, ik zal alles openzetten wat mogelijk is om jullie daarbij op te helpen. Ja, en, en bij deze is. ben je zelf ja. ook uitgenodigd. Dankjewel, je wel. <laughs> ik zal is kijken, ik zal mogelijk, kijken of, ja. of, het, of het lukt die dag. Ja. En ik zou er graag bij aanwezig zijn. Dat zonder meer. En we hebben morgen uh, zitten we bij Beach Club 10 in de Beach House. Uh, alle 40 modellen die, uh, die komen die kant op. We gaan uh, met een panel van uh, ongeveer twaalf man um, per model bespreken wat we gaan doen. We hebben Eline Vorn uh, is trouwens ook een nieuws. Uh, Eline Vorn uh, is een uh, catwalk diva die uh, grote shows uh, zoals John Galliano, Armani, Gucci, Chanel uh, de modellen coacht. Uh, deze dame die gaat uh, ook onze modellen coachen voor die dag. Uh, en morgen gaan zij dus ook kijken hè, uh, hoe het staat... Uh, de, de, de, de, de, de, wat de status is van hun loop, zeg maar. En, en daar waar correcties uh, gedaan moeten worden, gaat zij dus doen. Zij gaat ons assisteren. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Dus high quality, zo gezegd. Ja. mag je wel stellen. Ja, ja. Dus het wordt een latertje morgen, denk ik. Dus uh, we beginnen om 7 uur. En ja, Geweldig. Ja. Ja, ik kan het helemaal voorstellen. Je ziet, nou, dan komen wij morgen ja, ook dames, even langs. Je, je, je ziet het natuurlijk niet hier in de studio, maar uh, als hij erover praat, dan zie je de vonkeltjes in zijn ogen. Hij zit het nou helemaal voor zich natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, ja. ja het is... Ja. Het is dat, dat, afgelopen week zijn we dus elke week zaterdag rond een uur nog kwart over zes hier in de, in de uitzending, dankzij Roy. Uh, het, het, het zijn zulke verschillende momenten. We hebben de momenten van vermoeidheid, we hebben de momenten van dat we echt genieten, we hebben een momenten van emoties. Toen ons boos af was bijvoorbeeld, nou is echt een traammoment gewoon. Hè? Uh, dat je dit samen mag doen en daar doe je het gewoon voor. Ik geloof je direct. Ja. Ik, ik ben zelf van een artistieke beroep, dat weet je ook. Ik ben ook een, een muzikant, een zanger. En die emotie die je bij komt kijken voor hetgeen het vak wat je doet. En als je dan de, de, de waardering krijgt van het publiek waarvoor je het de feiten doet. Daar, daar groei je zelf van. En daar doe je de feiten ook voor. Ja. En daar moet je van genieten. Dus we verwachten ook... Ja. Alle Zandvoortjes verwachten we... Iedereen die een leuk feestje wilt hebben... Het is gratis entree. We hebben het daarom ook gratis gedaan. Dat toegankelijk blijft voor iedereen. Jong en oud. Armrijk. Maakt helemaal niks uit. Iedereen is van harte welkom... Om dit event uh, met ons samen... Tot een succes te maken. En te genieten van uh, al datgene... Wat geregeld is op, dat, op, dat, op die dag eigenlijk. Dus, uh, ja. Wat ik mij afvraag... Um, is de voedselbank zelf ook aanwezig? Ja. Ja, uiteraard. Ja wordt de grootste donatie uh, ooit uh, wat ze gaan ontvangen. Van Haarlem dan, hè? Want, ja, Vlatsenbank uh, Haarlem. Ja, ja, goed, Nederland redden we niet Roy. Nee, nee, nee. nee, nee Nederland nee. is uh, Natasja Vroger en René Vroger. Ja, dat gelezen. wou ik net zeggen. Over, over de 10 miljoen uh, volgens mij binnengehaald. Ja. Uh, los van het geld hebben ze ook heel veel goederen gedaan. Terwijl kijk, ze daar kijk. geen eten van mogen kopen, hè, van het geld. Het is echt puur voor vrachtwagens. Uh, de... ja. Ja, materialen. Want van ja. het geld mogen ze niet het eten kopen voor de mensen. Ja. Ja, Maar dat zijn dus ook vrijstellingen dus van panden geweest. Hè? Van loodsen waar, waar Voedselbank Nederland uh, hun, hun goederen moet opslaan. Want Het, het is een soort van postorderbedrijf in het groot. Ja, ik dan, heb uh, misschien hè? ook nog een verrassing voor jullie. Nou, vertel. Woe. Ja, ik uh, ga speciaal voor jullie opzetten. Of in ieder geval voor de Voedselbank. Um, een dag lang bij een supermarkt waar ik nog in bespreking mee ben... Ga ik daar staan om voedselpakketten uh, binnen te halen? Oh, <laughs> echt waar. Leuk. Ja, waar? <laughs> lief. Nou, wauw. Dus dat ga ik opzetten voor jullie. En uh, ik hoop dat daar heel veel wat potten, pindakaas, hagelslag, maar ook uh, pasta's en uh, dat soort producten Super. voor mogelijk binnen mogen komen. Super. Ah. Dus Heeler. hierbij. Heel lief. Ja, ja. een hele, hele mooie toezegging. Absoluut. Dus dat uh, wordt mijn bijdrage. Oh, ik ja. heb niet de financiële mogelijkheden, maar wel uh, natuurlijk. Uh, het nee, organisatorische. Maar is, en dat is ook is, mooi. Dit, dit en hierbij prachtig. zoek ik dan ook vrijwilligers die hierbij willen helpen natuurlijk. Hè? Want alleen om al die dozen binnen te halen, dat gaat niet echt lukken. Ja. Dus, uh... Oh, misschien is het ook heel erg leuk. Uh, ik, liep al, ik loop al een tijdje hier uh, met die gedachten. Wil je in de microfoon praten? Ja, ik loop al een tijdje uh, met, uh, met dit gedachte uh, rond. Wat ik heel leuk zou vinden. En dit is eigenlijk een oproep voor uh, mensen die dus dit uh, steunen. En dit heel leuk vinden. Om anoniem. Een, uh, een bedrag bij elkaar te kunnen halen en ons ook op dat uh, moment te kunnen verrassen. Dat zou heel geweldig zijn als, als daar mensen zijn uh, die bereid zijn om bepaalde uh, contacten van hun netwerken te benaderen of ze inderdaad een bepaald bedrag kunnen doneren naar het Voedselbank in Haarlem. We zodat wij inderdaad zien. dat bedrag zo hoog mogelijk uiteindelijk op die check kunnen zetten. Ja, want het bedrag is al best behoorlijk hoog. Je gaat het natuurlijk niet bekendmaken, dat gebeurt allemaal op de dag zelf, denk ik. Ja. Maar het bedrag is al heel erg hoog. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Nou, in ieder geval, CFM is er natuurlijk bij. Uh, of live, of misschien wel uh, opne opnemend, om het zo maar te zeggen. Maar dat komt helemaal goed. Wij blijven jullie promoten. Fantastisch. Dus. Mag ik jullie weer bedanken voor de tijd? Of ja. hadden jullie nog wat te melden? Nou, precies. Ja. Nee, de prijzen, dat weten ze middels ja, wel ja, een ja, beetje. Ja. Alleen we hebben, we, we hebben, ze moeten gewoon komen. Want we hebben gisteren nog zoiets leuks bedacht. Gaan we natuurlijk niet vertellen. Maar het is zo leuk wat we bedacht hebben gisteren. <laughs> vertel, vertel het. <laughs> nee, dat gaan we niet beetje, vertellen, maar oh, we hebben met, het even met de show te maken en. Nee, Ach, het echt, wordt zo zo het wordt een huilmoment voor iedereen. Ja. Iedereen gaat huilen, ik weet het zeker. Nou. En we gaan niet vertellen wat het is, dus iedereen moet kopen. Ik hoop dat het <laughs> ja, ja, nieuwsgierigheid is. onze ja. ouders weten het niet. Dus nee. onze dat is het een weten. diep geheim ja, ja, Het is een het heel, heel geheim. diep geheim, maar het wordt oh zo aandoenlijk. Maar we kunnen wel verklappen dat het uh, op, op, op de catwalk gaat gebeuren. Ja, het gaat op de catwalk gebeuren. Ja, ja. Dus het, die huilmoment... Die komt, we weten uh, toch alweer uit... iets meer. <laughs> Nou is Geheim helemaal goed. op de ket. Hey, bedankt voor jullie tijd weer. Ja jij ook bedankt. En we spreken jullie volgende week weer. Dan gaat het langzaam toch weer een beetje gebeuren dan twee weken. Hè, Absoluut. Ja het schiet echt op. Ja het zijn nu de laatste dingetjes. Dus uh, alles is gewoon rond. Uh, nou vergunning hoeven uh, we niet meer over te praten. Die is gewoon binnen. Team die, die staat helemaal paraat. Die is helemaal enthousiast. Alle bedrijven die staan klaar. Uh, iedereen is er klaar voor. En wij ook. Nou, helemaal nou, mooi. Geweldig. Bedankt voor jullie bijdrage en uh, tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei. Maandagmorgen, het regent buiten. Een uitzichtloze dag. De donkere wolken trek.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 Dan besef je hoe het leven toch kan zijn. Kijk om je heen en vergeet al je zorgen op zoek naar het gebeur. Want het leven is toch echt een moeite waar. Kijk om je heen. De zon schijnt voor iedereen. Als je wil, de zon schijnt voor iedereen. In een leven vol frustratie en een dagelijkse strijd lijkt het moeilijk om de stormen te doorstaan.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 for either hey. Voor iedereen en legt hij al je zorgen op zoek naar de... Een...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 ik nou, doe maar de Ik word nagedaande mannen En kebats van dit Ik heb mijn hele eigen zin Vanuit heb niets gebaat Er zijn zoveel dingen Die ik jou nog wil dat vertellen dat In mijn brief van ja Ik denk dat jij weg bent Nu dat jij weg bent Voor altijd weg bent Spreken mij nooit ik meer ben met elkaar dat jij weg bent, Nu dat jij weg bent Voor altijd weg bent Spreken mij nooit meer met elkaar Een brief vol met woorden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 In elkaar steekt ik spreek alleen als ik het zwaar meen ik.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 Maar ik heb zelf positiefs positief van jou, dus daarom bied ik mijn excuses aan. Heelmaal niet van bent. jou. Precies, samen met uh, Treintje Oosterhuis hier op CFM Zandvoort. Het beste station van uw regio. Ja, ja Roy, kijk uh, <laughs> ja, kan ik niks aan toevoegen. <laughs> Zo moeilijk is dat niet, hè? Ja. Ik geef hem gewoon gelijk. Hé, hey, Henry. Ja, ja, Roy, vertel eens, joh. Het is uh, tijd, hè? Ja, het is weer tijd. Hè, het Showbiz Nieuws met popstar Henry. Oh, wat is het enige was eruit. Het Showbiz Nieuws met popstar Henry. Ja Henry, ja, live vanuit de studio, live show is nieuws. ZFM Zandvoort met live show nieuws. Ja beste ja. mensen, wat hebben we op een gegeven moment ontdekt van, uh, van de afgelopen dagen? Want we kunnen best wel stellen dat de afgelopen dagen dus best wel dingen gebeurd zijn eigenlijk. Hè? Ja heel veel, hè? de tijd uh, begint een beetje langzaam weg te gaan. Ja, we, ja, ja, ja. er begint langzaam weer uh, de mensen aan het werk te gaan, is ook gezegd. Hè? Ja, het is natuurlijk heel, uh, ja, uh, we gaan een cursus ontwikkelen denk ik hoor van How to be number one. Houd de get. To, ja, hoe word je nummer 1 in, in, in, in, in de top 100? Ja. Je moeten eigenlijk drie-zeven gebellen. Ja, eigenlijk wel, hè? Nou, dat doen we ja. volgende week, denk ik, live tijdens de show. Zo, dus nou, zou het misschien even best even kunnen doen, Ja, want ik, ik ben, er, ik ben er benieuwd hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Jij niet, Roy. Nee, heel erg apart. Heel simpel. Ik denk ja. gewoon echt. Maar ja, dat hij gewoon op hebt gekocht. Ja, het is misschien heel lullig om te zeggen. Maar ik denk dat hij. Uh, dat hij gewoon een aantal plaatjes heeft opgekocht. Ja, je, je zou het natuurlijk wel zeggen. Aan de andere kant denk ik, van, als je kijkt naar de tijd van het jaar. In, in, in de, zomer, in de zomer, uh, zomervakanties dan komen er natuurlijk heel weinig uh, releases uit. Dat, dat, dat is dat, wel dat is een zo. feit. Hè? Ja. Dus ik denk ook dat het aantal downloads wat hij uh, uh, gekregen heeft tijdens de, de Gay Pride in uh, Amsterdam. Uh, nou, dat soort dingen, dat zal er best wel toe bijgedragen hebben. Maar ik denk dat daarnaast inderdaad ook een bepaalde sponsor is geweest. Die toch een aantal downloads heeft gegenereerd. Ja. Lijkt mij. Ik denk het wel. Want anders is het bijna onmogelijk om op nummer 1 terecht te komen. Zonder dat jouw jou, jou, jou, jou single op een gegeven moment al, al eigenlijk heel erg bekend is. Want ik heb hem eigenlijk nog maar één keer gehoord. Ja, ik ook. Dus en dat was ik, uh, ook maar via internet gewoon. Ja, Ik, ik durf natuurlijk niet, niet te beweren dat het zo is. Dat, dat, dat, het, dat het zo gebeurd is. Maar het zal blijken. Als jij namelijk op nummer 1 binnenkomt in de top 100. Dat houdt dus in dat je de week daarna daar minimaal nog moet staan. Ja. En niet op een gegeven moment plaats 20 of 30 terug te vinden bent. Want dan klopt er dus iets niet. Nee. Dus is dat wel zo, dan uh, krijg okay, hij het is heel, gewoon heel goed gedaan. En, en, en dan, laten we eerlijk zijn, ik denk niet dat we het om misgunnen. Nee, dat niet. Maar iedereen denkt, Dries Roelvink, Dries Roelvink. Bijvoorbeeld, ja, ja. hij stond hier in Zandvoort. Hè. Hij, een tijdje terug, en, en toen was hij, ja, weet je, hij, hij staat gewoon echt uh, met flink veel bier op. Of uh, drank, in ieder geval, op het podium, die alcohollucht. In die gele zwembroek toch niet, of wel? Nee, dat wil oh, okay. ik toch niet, zeg. Jongen, jongen, jongen, Daar wil ik niet aan denken, hoor. <laughs> <laughs> maar in ieder geval, dan ruik je die alcohollucht al ver als je bij hem staat. En dan ja. denk ik van ja, ook de meeste artiesten doen het. Niet, niet jij natuurlijk, maar ik nou ja, bedoel... Op een, een, een piltje op zijn tijd ja, of een okay, moeten moet natuurlijk maar, kunnen. Je hè? moet niet zo ja, ja. uh, helemaal praten en dat soort dingen, weet je. Maar ja, ik gun het hem wel, want hij is toch al best wel heel erg lang uh, bezig geweest uh, met... Uh, met, uh, met, met zijn muziek. En hij, Natuurlijk, hij, uh, zeker. En, hij is gewoon ja, al ja, heel hij... lang bezig. En ik gun het hem wel. Ik denk ook dat als je het bekijkt, dat niemand hem misgunt. Echt niet. Daar geloof ik ook helemaal, helemaal niet, niks van. Ik denk alleen de manier waarop het nou gegaan is. Daar kun je inderdaad je vraagtekens bij zetten. Maar ja. dat zal dadelijk blijken. Maar laten we eerlijk zijn. Ik denk dat als het gebeurd zou zijn. Dat hij niet de enige is die dat uh, gedaan heeft. En Tuurlijk niet. Er zijn meer grote artiesten die dat op deze manier geprobeerd hebben. En gedaan hebben. En die het ook gelukt is geworden. Ja, ja. ja nee, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Dat uh, geloof ik ook ja. best. Uh, ik ga geen namen noemen, dat vind, vind, ik, vind ik niet sportief. Nee. Maar uh, ik denk dat iedereen na kan gaan als jij op nummer 1 binnenkomt... en je staat te weten en nou, je op nummer uh, 15 of, of lager. Dan klopt er dus gewoon iets niet. Nee. Dus daar kunnen we het allemaal dadelijk aan verifiëren. Maar zijn manager bijvoorbeeld, of zijn ex-manager, ik weet het niet meer hoor. Maar André de nee ja. jij hebt een tijdje geleden contact met hem gehad hè? Ja, klopt. Want je zou ja. misschien ook wel via hem gaan of niet? Ja. Ja, goed, er zijn, wat, er zijn wat dingen gebeurd. Maar ja, goed, daar ga ik verder dus niet nee, over nee. uitwaarden. Ik denk niet dat het, ik, denk dat, ik dat, dat moet doen. Uh, dat heeft er in feite ook helemaal niks meer mee te maken. Uh, ik denk dat André, uh, om uh, André, om dat voor Dries te doen op die manier uh, in, in het verleden. Uh, dat, dat hij daar best wel voorgesteld zou hebben, maar, natuurlijk. Dat, dat, dat is natuurlijk een mogelijkheid die heeft. Hij hebt, werkt nu ja, wel ja. weer voor hem, want ik had hem laatst gewoon. Aan toen ik Dries had gemeld, kreeg ja, ik André ja. aan de telefoon. Dus ze zijn weer bij elkaar. Ja, op zich, op zich is dat natuurlijk helemaal geen probleem. En nee. ik denk ook niet dat het een probleem is dat je zoiets doet uh, om toch even onder, uh, onder de aandacht gebracht te worden door, uh, in, ja, in, in Nederland. Ja, zeker. Het is een mogelijkheid die je hebt. Maar het moet natuurlijk zo zijn dat als je zoiets doet, dat je daar ook in de, in de toekomst dat je, daar je profijt van hebt dat je, je je naambekendheid op een gegeven moment blijft behouden daar gaat het om, dus het nummer moet gewoon goed zijn en als het nummer ja. goed is en je doet het op deze manier, is dat de mogelijkheid om uh, die, die bekendheid te, te, te genereren en vast te houden, ja zeker, waarom niet? ja, ja je dat kunt natuurlijk je, je, je, je, je vraagtekens erbij zetten maar zo gebeurt het wel in de muziekwereld en het is, het is een het is een, uh, ja, het is een bekend verhaal eigenlijk maar ik, ik, ik, zou, ik zou niet durven beweren dat het gebeurd is, maar dat het gebeurt dat kan. En dat, dit, de, ja, dat je de vraagtekens bij kunt zetten. Ja, goed, de, de, de, de tijd zal het leren. Maar weet je, omdat hij het ook vorige week al zei in de media. Ik kom op nummer 1, terwijl dat nog helemaal niet bekend is. Dus dat, dat ja, we houden het even tussen. Uh, uh, tussen de lakens. Ja, en, uh, ja. en, uh, <lacht> en uh, we gaan gewoon uh, volgende week merken of hij uh, naar 15 is gezakt of uh, naar nummer 1. En nogmaals, en dat hebben we net ook al benadrukt... ...van iedereen misgunt hem echt niet. En iedereen die grunt hem het succes echt wel. Dat zal het probleem niet zijn. Daar zal het niet aan liggen. Nou, nu ieder nog even een ander puntje. Walter Cruz die gaat doen van popster naar operaster. Ja, ik heb het gehoord. Ik heb van het programma gehoord. En ik heb ook een hele goede zangeres. Die doet er aan mee. Glennis Grace. Ja, ja. Ik, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Uh, Glens is natuurlijk een ontzettend goede zanger, Nederlandstalige zangeres. Een zangeres. Die uh, een ontzettend groot stembereik heeft. Dus daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Ja. Absoluut. Ik, uh, ik heb het zelf nooit geprobeerd. Ik zou het ook eens willen proberen. Maar ja, het is niet direct om te zeggen van oh, ik ga opera zingen. Nee, lijkt me niet uh, iets voor mij. Nee, maar ik, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Nou, ik ook. En ja. uh, natuurlijk Jan Smit, Kijk uit naar de bevalling... Ja, ja. Zo zie je wel, uh, ja, Jolant is uit het beeld, hij heeft zijn nieuwe, zijn nieuwe vlam, uh, ze zijn gelukkig samen en dan komen de kindjes natuurlijk. Ja. Dus, uh, best wel een en, korte tijd, hè? Ja, en uh, ja, goed luister. En, ja, succes op een gegeven moment in, in een huwelijk, ja, wie garandeert je dat tegenwoordig? Uh, dat ja. geldt voor, voor, voor mij, dat geldt voor jou dadelijk, dat geldt ook voor Jan Smit natuurlijk. En uh, ja, ik ben benieuwd wat, wat het gaat worden met, uh, met de bevalling. En het zal de eerste zijn voor Jan. En, uh, laat, laat eens kijken wat het wordt. Een nieuwe zanger erbij, een nieuwe Volodamse zanger erbij, denk je Roy? Of een zangeres? Misschien een, uh, ja, zangeres. Ja? Ja, ja ik denk zangeres. Ik weet, ik weet niet of Jan meeluistert, maar het, het wordt het is een dochter Jan. Dat hebben we dus al besloten. Dat kun je niet meer terug. Hé <lacht> hey Roy, wat dacht jij ervan? Ja, moet het kunnen of niet? Ja. ja. Dan moet je Jan nog even bellen. Dat We, de, we denken dat het een dochter wordt, zeg maar. We Goed. denken dat het dochter wordt. Zeker weten. Ja, wat, wat hebben we nog meer voor, uh, voor shownieuws? Uh, natuurlijk dat. Uh... Uh, het ziel is bevallen van een, uh, van een dochter. Dat hebben we natuurlijk al uh, uitgebreid uh, Ja, ze uh, hebben niet terug ge We hebben er geen nee, sms'd ja, Jammer met he? felicitaties en zo. Maar uh, ja, helaas dan, uh, denk ik dat het toch nog druk is met het kindje... en dat ze geen tijd heeft voor het interview. Ja, of ze heeft dat ding gewoon even uitgezegd. Dat kan natuurlijk ook. Dat <laughs> we kan ook, dat iedereen eropig. belt. Ja, ja, Edwin ja, ja. Evans bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Hey, maar ja, het trieste nieuws wat we gisteren te horen kregen... via SBS6 uh, van, van Gerrit Joling overwerkt. Uh, ja... Ik vind het jammer, ik, ik, ik heb Gerard toen maanden meegemaakt, ik vind het een geweldige kerel die, die eigenlijk toen in zijn begintijd van zijn carrière ontzettend hard aan de weg getimmerd heeft door ja. overal te zijn waar een camera was, overal waar iets gebeurde was Gerard Joling aanwezig. En uh, dat heeft hij eigenlijk altijd doorgezet. Hij, heeft, hij is blijven werken aan zijn image. Hij is blijven werken uh, om in de picture te blijven. En ik denk van Gerard, doe het. Nou, even rustig aan jongen. Je bent bekend, je hebt je sporen verdiend. Iedereen kent je. En denk ook eens aan jezelf wat betreft gezondheid. Want lichaam en geest zijn één, zeg ik altijd maar. En Gerard die, uh, die is zijn lichaam een beetje aan het verwaarlozen. Hè? En, en dan in, in, in, uh, in fysieke zin. Van, ja. uh, dit houdt geen, geen olifant vol. Nee, dus want Gerard, hij is elke dag weg. En, uh... Maar je kunt ook geen, geen radio aanzetten... of geen televisie aanzetten... of, of Gerard Joling komt even voorbij. Nee, dat, dat is, waar. is dat, dat is gewoon zo. En dat is, hij, hij heeft die, dat image eenmaal eenmaal. Gerard, doe het even rustig aan. Neem even je rust en uh, geniet even ook van het leven. Want dat, uh, dat is ook wel eens belangrijk hoor. Ja, hij moet nu rust ja. nemen... maar eigenlijk aan zaterdag zou we een show van hem beginnen. Ja, je ziet wat er dan gebeurt. Hè. Je, ja. Je, je knapt een feit gewoon af en uh, het is niet de eerste keer dat het bij Gerard gebeurt, dus uh, het is een tweede waarschuwing. En dit kan leiden tot, tot, tot ergere klachten natuurlijk, hè. daar moet hij natuurlijk wel voor graag naar uitkijken. Hè. Ja, het is ook voorspeld door die Peter, of Peter van der Hurk of zo van bij live for you toen de tijd, uh, in 1 januari. Ja, in januari ja, daar heb net. ik iets van gezien, dat klopt ja. En uh, ja. dat is voorspeld dat hij echt weer klachten zou krijgen, heeft hij natuurlijk vorig jaar al gehad. Dus uh, we gaan het allemaal afwachten. Nou, het was natuurlijk iets, iets, iets wat, wat je in feite had kunnen zien aankomen. En, en, ja, Gerard is natuurlijk een jongen die het is een workaholic. En uh, over waar een camera is, daar is Gerard. Uh, maar nu, Gerard, doe het even rustig aan, jongen. Ja, we gaan het allemaal zien. Zeker weten. Hey, zullen wij naar dat nieuwe plaatje luisteren van, uh, van uh, onze grote vriend Dries? Ja, ik ja denk, zullen ik dat zullen we doen. Ja. Ben Zeker benieuwd. weten. We gaan eens luisteren. Oké. Okay. Zon zich even slapen en de dag niet veel ontwaken. Nou dan maak ik me geen zorgen, want jij ligt naast me elke morgen. Voor mij. Zit Ja, Henry, wat vond je ervan, van onze Dries? Ja, het swingt natuurlijk wel. Ja, goed. Uh, ik denk dat ik, daar kan ik niks meer over zeggen hoor. Ik denk nee. dat het beste is. Ik denk dat het publiek op een gegeven moment moet bepalen of dit een, uh, een blijvertje is, ja of nee. Ja. We gaan het allemaal zien, hè? Ja, zeker weten. Hey, even, op, even op de foto maken, dames en heren. Jij ja, ziet het namelijk niet hier. <laughs> weet je het wel in de studio. Hé, hey, Robert, dan mag je straks ook nog een foto bij mijn camera maken. Vind je dat? Is dat, dat goed? Do, dat doen we. Dat Die doen plakken we hier op even weer eraan. samen een keer. Dat is een leuke tijd Ja, zeker. We... De laatste keer was het Kunstenstein, hè? Ja, dat is weer een ja, dus tijd Je bent wel al een ja. aantal keren hier in Zandvoort geweest. De eerste keer was, dat we elkaar ontmoeten was natuurlijk het Kieken gala ja. in 2008. In het ja. Centerpark tijd nog. En uh, daarna heb je het, het is gecureerd. Je bent hier uh, op het dorpsfeest geweest. Ja, zo krijg je toch een band hè, met Zandvoort. Ja, natuurlijk. Zeker weten. En dan en, morgen. Ja. Hè, morgen is het zover. En morgen natuurlijk dan uh, iedereen op een gegeven moment naar de kiosk komt. Uh, en daar voor het, het zomervestival. Ja, het CFM Zomertour is uh, zomertour, morgen... vanaf, vanaf maak niet uit. Vanaf half twee in de muziekpavillon. op het Raadhuisplein in Zandvoort. En uh, jij ja, kan erbij zijn natuurlijk. Kom gewoon gezellig naar de... Muziekpaviljoen hier in Zandvoort. We hebben Marco Junger, popstar Henry. We hebben natuurlijk ook nog natuurlijk uh, zangeres Angela en zangeres Naomi. Die heeft echt een dijk van een stem. En we hebben, uh, ja, we hebben ze ook heeft dat meegedaan uh, met Idols, he? kan dat? Wie? Uh, Naomi. Kan best. Ja, ze komt mij heel bekend voor, jawel. Het is niet deze Naomi hoor. Nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee, nee die, die, die, die, die Naomi ken ik nog heel goed, ja. Maar dit, ik weet wat je bedoelt. Dat, die, die, met die blonde haar, die voor mij een dijk van een stem die meid. Ja, ik, ik, ja. Vond, ik vond het ook erg goed. Ik, ja, ik zij komt in ieder geval langs morgen. En we ja. hebben ook nog uh, Robin Huber. En hij heeft gewonnen in 2010 in Dansee toen de tijd. Dus uh, heel erg leuk. Het wordt een feestje hier ja, in het dorp. Beter. Daar moet je en, bij zijn, hè, jij hoor. bent er gewoon ja. bij ook. En dat is hartstikke gezellig. We gaan een plaat van je draaien, Henry. Dat hadden we ja, beloofd. Geweldig, ja. Ik zeg dat dit is een van mijn favorieten is, de Guitarman. En uh, ja, dat, dat vertelt een beetje geen wat ik allemaal meegemaakt heb. Nou, ja, zullen ja. we gewoon uh, lekker luisteren. Alright. guitar man, those gonna steal the show, you know, baby, it's the guitar man. Wie speelt die gitaar, uh. Henry? Ik ben even de naam, weet ik. dacht Erik Roelofs of Erik Koenen. Uh, in ieder geval iemand die. Uh, in ieder geval ook op de, op de CD staat van uh, Ilse de Lange. Dus uh, Van de vroegere begeleidingsgroep. Nou, uh, ik, had, ik had hele goede muzikanten. Dat geluk had ik gelukkig wel, dat hele goede muzikanten aan meegewerkt hebben aan de, aan de CD. En uh, ik ben er nog steeds trots op. En op een van de nummers dat. Uh, we zeggen, Lonely Hearts Motel. Dat is het nummer dat geschreven is door Werner Teunissen. En Wenner Teunissen was weer de, de tekstschrijver en de, de, de, de liedjesmaker van, van Pussycat. Uh, die heeft het nummer voor mij uh, beschikbaar gesteld. Die is ook bij de, bij, de, bij de opnames geweest. En niet lang daarna is die, is die overleden. Ja, dat In had Engeland. je toen gezegd? Af. Ja, inderdaad. ja, ja, ja. Ja, dat is wel vreselijk. Ja, zeker weten. Ik had, ik had niet zeggen van nou... We zagen elkaar wekelijks, maar uh, muzikaal... Uh, ja. maar hadden We hadden elkaar wel wat te vertellen. En dat zien iemand dan uh, toch... Uh, ja, even de laatste keer dat hij in de studio is geweest. Toen uh, ja. de, de, de, de, de opname. Dat is toch wel uniek. Zeker weten. Als je weten. met iemand samengewerkt hebt die een, die een wereldhit geschreven heeft. Ja, ja nog even terug ja. naar het popstars verhaal. Hè? Mm. Ja, ik vraag me af... Uh, ja, het is nu drie jaar geleden. Hè? Maar als jij... Uh, bijvoorbeeld uh, rondloopt... op straat nog. Hè? Zien mensen Herkennen mensen je nog? Ja, dat, uh, dat, die vraag krijg ik nu wel eens, vaker te horen. En toch is dat heel raar. Je, je wordt nog steeds herkend. En dat is, ik denk dat het te maken heeft met, uh, met, met... die grijze haren van mij. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik, op de een of andere manier heb ik toch iets achtergelaten. Het is toch je en, image? Het is, het, is, het is mijn image, ja. en uh, Ja, ik, ik ben er wel blij mee. Ik, ik vind het wel fijn dat mensen hem nog steeds herkennen. Omdat ik nog steeds, uiteraard nog steeds aan de, aan, de, aan de weg aan het timmeren ben... En uh, dat dan in, in oktober hopelijk uh, de nieuwe single kunnen releasen. En ja. uh, dat zal niet de laatste zijn. Ik, ik blijf nee. bezig. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat uh, moet je ook zeker doen. Want de muziek is leuk. En, en uh, krijgt uh, de nieuwe muziek die je gaat maken een andere wending? Of blijf je toch een beetje hetzelfde maken? Uh, nou, het nummer wat we nu gaan opnemen, het is een soort van een ballad. Uh, wat... Uh, uh, toch met een stevige ondergrond uh, gemaakt gaat worden. Uh, Dick van Altena is een jongen die ontzettend bekend is geworden in de, in de country music. Ja. Uh, hij heeft momenteel zeven uh, vermeldingen bij de Dutch Country Music Awards. Uh, en die heeft ook al heel lang uh, zijn sporen verdiend. En ik weet niet of Dick van Altena nog kent. Dat is, uh, die heeft een nummer uh, destijds gemaakt met de Major Dundee Band. En die heeft, een, die heeft hoog, ik dacht zelfs nummer 1 gestaan in, in, in de top 40 destijds. Met de uh, Longer Distance uh, heette dat nummer. Okay. In ieder geval van de Major Dundee band. Dus ik heb niet de eerste, de beste jongens heb ik achter me staan. En voelen elkaar goed aan. En het leuke van het verhaal is natuurlijk dat je het nummer zelf mede geschreven hebt. samen met je zoon en, en je vrouw. En dat geeft er een extra dimensie, ja. ja. Te gek. Zullen we gewoon nog één plaat van je draaien? Dat doen we gewoon. Ja, Dit is mijn gek. persoonlijke favoriet, Henry. Ik, er zijn er meer die dat gezegd hebben, ja. Die vinden dat een geweldig nummer. Ja, we gaan gewoon lekker luisteren okay. zo zo buiten terug Quartal met de laatste paar minuutjes. We just can save us right as a tear rolls down your face I think about our sorry case All the years that passed us by You kept building this hurtful life What about some honesty? And silently we turn to bed Not saying what we should have said Hoping that when night turns day It will take our fears away But with the first morning light I still can read my thoughts in your eyes We should listen to this voice inside Can't you hear it crying out, let it go hurt the other one That's the reason why we carry on But in the end it will hurt much more There's nothing left worth fighting for You can't deny the way you feel Sometimes you cannot live your dream for real The voice is telling you and me. Now it's time for honesty. Let it go. Let it go. When it slips away, there's nothing left to say. let it go. Het is een, het is een nummer uit uh, over, over een gebroken relatie. En daar uh, ja, moet je eerlijk tegen elkaar zijn. En daar gaat het nummer over. En ja. ja, heel veel mensen die, uh, die spreken het nog steeds aan natuurlijk. Hè. Kijk wie daar binnenkomen lopen. Ja, je vrouwtje. En, je, en, en, en, en mijn dochter, en dochter met de vriendin. Ja, zeker. Ook nog op het laatste moment komen die binnengewandeld natuurlijk. Hè. <laughs> ja. Henry, ja. wat ja, een mooie hoor. muziek maak je en blijf dat vooral maken. Absoluut, natuurlijk. En ja. uh, ik hoop je zeker nog een keer hier in de studio te ontvangen. Morgen is zie je van zomer vanaf half twee tot uh, vier. Ja, je en, je, op elkaar en, sowieso en jij op tijd, bent daarbij dus. ja. en, en we praten daar gewoon verder in de interview... En dan uh, spreken we je niet ja. volgende week in de uitzending weer live. Want uh, dan wordt de CFM Zomertoer uitgezonden. Okay, en die week okay. daarop spreken we elkaar natuurlijk weer tijdens showbiz nieuws. Dus uh, dat Absoluut. komt helemaal goed. Ik wil je heel erg bedanken dat je er aanwezig was. Graag gedaan hoor. een hele leuke uitzending. Ik en luister thuis ook heel veel plezier uh, met het CFM Zandvoort natuurlijk. Hè? Wees er trots op. Uh, en uh, morgen allemaal natuurlijk uh, uh, bij de feesttent ja de bij het paviljoen ja doen we zeker ja. dank je wel en uh, tot heel snel en uh, ja u uh, miste Rudy natuurlijk afgelopen uren. Maar Rudy was uh, bij Ajax. Hè. Die hij is uh, bij Ajax. Die was lekker voetbal kijken. Hoe laat begint de wedstrijd? 7 uur of zo? Vroeger uh, ja, wedstrijd? Ja, ja, geloof ik wel. Dus, uh, maar hij kon, uh, er werd een latertje, zei hij. Dus hij kon er niet bij zijn. Morgen is hij erbij. en Dan kan hij jou ja, eindelijk ja, ontmoeten. Ja, ja, ja, ja, dat ja, ja. was zijn wens. Dus uh, dat komt uh, helemaal goed. Dat dus, denk uh, ik, ik blijf wel. gewoon lekker doorballen tot aan het nieuws. Want uh, geloof ik is het alweer bijna zo ver, het nieuws. Um, we, hebben ja, er, we hebben er even te gaan. We hebben nog ja. een minuutje. Nou, morgen Marco Junger, Angela, Popstar Henry, Marco, uh, Robin Huber en en nog vele anderen in de muziekpavillon. De CFM de zomertour, de eerste keer. En we hopen natuurlijk dat het nog vele keren gaat komen. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar Entertainment For Volgende week is Rudy er gewoon weer bij. Tijdens natuurlijk de live of de uitzending rondom het CFM zomertour. Die dan uit wordt gezonden hier bij CFM Zandvoort. Wie weet gaan we dan ietsje langer door. Maar dat moeten we nog even overleggen. Dat ja, geen probleem, programma Programmaleiding. <laughs> dus uh, bedankt voor het luisteren. En, en een hele fijne avond. En duimt u ook even thuis voor mooi weer. Tot zover.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 De politie zegt de gang van zaken te betreuren. In de tram sprak het slachtoffer twee mannen aan die op de vloer aan het spugen waren. Het duo riep vrienden erbij die verderop in de tram stonden. De groep stortte zich op het slachtoffer en mishandelde hem ernstig. In Buffalo in de Amerikaanse staat New York heeft een schietpartij voor een restaurant aan zeker vier mensen het leven gekost. Vier anderen raakten gewond. In het restaurant was net een bruiloft gevierd. Wat de aanleiding was voor de schietpartij en wie de schutters waren is nog onduidelijk. De Italiaanse politie heeft op Sicilië het complete zakenimperium van een veroordeelde mafioso in beslag genomen. De waarde is 800 miljoen euro. Het gaat onder meer om acht bouwbedrijven, verschillende medische klinieken, drie villa's en tientallen bankrekeningen. De Siciliaanse zakenman Michele Aiello is veroordeeld tot 15,5 jaar cel wegens mafiapraktijken. Bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest heeft Lennart Stekelenburg brons veroverd op de 50 meter schoolslag. Het zilver was voor de Romein Dracos Acacia, het goud voor de Italiaan Fabio Scotsoli. Eerder vanmiddag werd Juri Verlinde tweede op de 100 meter vlinderslag. Het weer vanavond en vannacht droog. De temperatuur daalt om ongeveer 11 graden. Morgenochtend in het westen en noorden eerst nog wat zon. Van het oosten uit komt de bewolking. In de middag in het zuiden en oosten gevolgd door regen. Dit was het NOS.